Op zondag 27 augustus wordt er door de stichting Jong Nederland een gigantisch grote vlooienmarkt georganiseerd op het Vergenteloos terrein in Tilburg. Ik heb Robert aan de telefoon. Hallo Robert. Hi, goedemiddag. Ja, jij bent de organisator hè, van de vlooienmarkt. Je bent niet van de stichting Jong Nederland. Uh, ja, een gigantisch grote vlooienmarkt. Waar moet ik dan aan denken? Uh, nou, er staan uh, 300 kamers opgesteld op het, uh, op het terrein bij Vergenteloos. En uh, dat doen wij in samenwerking met de Stichting Jong Nederland. En voorheen organiseerden wij eigenlijk altijd die markt bij de Grote Albertijn op het parkeerterrein. Maar uh, ja, de Albertijn is eigenlijk altijd open. Dus uh, vandaar dat wij uitgeweken zijn naar het bekend En dat ligt eigenlijk naast de Grote Albertijn in Tilburg. Ja, wat kunnen we er allemaal vinden? Ja, dat is te veel om op te doen. Het zijn uh, ja, particuliere standhouders die hun overtollige huisraad verkopen. Dus alles wat ze hebben liggen op schuurtjes of zolders. Ja, dat wordt eigenlijk uh, één keer per jaar ruimen ze dat op en dat uh, bieden ze te koop aan deze markt. Ja, nou gaat de stichting Jong Nederland, die organiseert het ook, hè? Je heeft jullie ja. de opdracht gegeven om de vloeienmarkt neer te zetten. Ja. Uh, krijgen jullie dan een gedeelte van de opbrengst, of hoe moet ik dat zien? Jazeker, dat, uh, dat gaat de samenspraak, uh, wordt de opbrengst eigenlijk verdeeld, dus dat onze kosten in ieder geval uh, vergoed worden. En uh, de stichting Jong Nederland heeft ook een leuke bijdrage voor de Clubkas om alle activiteiten uh, te organiseren. Ja, maar hebben jullie heel wat standhouders, hè? Je zei het al te veel om op te noemen wat er allemaal te koop is, er is eigenlijk van alles te vinden. Uh, betekent dat dat er ook geen, uh, ja, geen nieuwe standhouders bij kunnen? Zitten jullie al vol? Nee hoor, als uh, mensen een uh, kraampje willen reserveren, dan kan dat, want het terrein is eigenlijk oneindig groot. Dus ja, uh, we kunnen alle onze extra nog wegzetten. En uh, dan kunnen ze bellen naar ons uh, organisatiebureau. Oké, okay, even de contactgegevens. Waar kunnen mensen naartoe bellen? Ze uh, dus kunnen toebellen naar uh, het bedrijf van ons, dat is Primetime Promotions. En het telefoonnummer is 0161-458. 6291 En ja, als je een beetje googelt op internet met Flowmarkt of Flowmarkt.nl, dan kom je eigenlijk automatisch bij onze organisatie. En uh, ja, dan kunnen wij u helpen om een uh, uh, datum te prikken voor, uh, voor het organiseren uh, van de markt. Nou, heel goed. Zondag 27 augustus, een gigantische vlooienmarkt op het uh, van Genteloos terrein in, uh, in Tilburg. Aan de Jan Heinstraat, meen ik, hè? Zit hij? Yeah. Ja, die ingang goed. is aan de Jan Heinstraat. En uh, er staan allemaal pijlen richting de vlooienmarkt, dus ik kan hij eigenlijk niet missen. En uh, ja, dat komt het helemaal goed.